Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie stelt een onderzoek in naar de commandant... die verantwoordelijk was voor de luchtaanval op de Iraakse stad Havidja. Daarbij werd tien jaar geleden een bommenfabriek van IS aangevallen... en werden 70 burgers gedood. Vorige week doken videobeelden op van de verwoesting een dag na de aanval. Lange tijd werd gedacht dat de beelden verloren waren. De verantwoordelijke commandant is nu een hoge ambtenaar bij Defensie, meldt de Volkskrant... Hij zou niet eerlijk zijn geweest over de burgerdoden. De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden... vanwege de explosie en brand in een appartementencomplex in Heerhu-Waard. Dat gebeurde gisteravond. Toen werden al vier minderjarigen opgepakt. Hoe oud ze zijn, is niet bekendgemaakt. Maar volgens de burgemeester zijn ze erg jong. Bij de explosie werd de voorgevel van een aantal woningen weggeblazen... en ontstond brand. Vijf mensen raakten licht gewond. Bij een kantoor van het Griekse spoorbedrijf in het centrum van Athene is een bom afgegaan. Er zijn geen gewonden. De politie had het gebied rond het pand afgezet nadat een anonieme beller had gedreigd met een explosie. Over een motief is niets bekend. Er is al weken onrust in Griekenland over het trage onderzoek naar een dodelijk treinongeluk van twee jaar geleden. Bijna alle paasvuren die in Drenthe zouden worden aangestoken zijn afgelast vanwege de droogte... Alleen in de gemeente Emmen gaan vier paasvuren nog door. De kans op natuurbrand is groot. Branden kunnen zich door de droogte en mogelijke wind... snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. In de gemeente Emmen stonden 13 paasvuren op de agenda. Daarvan mogen er dus vier doorgaan... omdat die aan de richtlijnen voldoen. Ze liggen ver genoeg van natuurgebieden... en van gebouwen die kwetsbaar zijn voor brand. Het weer op de meeste plaatsen vrij helder. Het koelt vannacht af naar 2 tot 6 graden. Overdag veel zon, het wordt 18 tot 24 graden. Zondag regenachtig en een graad of 15. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Yeah. For the two of us, I gotta keep enough lettuce to support this shoe fetish lifestyle so rich and famous Robin Leach will get jealous half a million for the no stone taking trips from here to no, Rome. No, no. So if you ain't got no money, take your broke ass home. Don't you beg me. Here and take a close to love.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 Stop heb A hundred other times before And you've been hurting So your heart has chose to close the door 6.9 ZFM negen. Zie We live in dusty twilight, baby. That's okay oké. there are women at the bar To greet you Every day And you can take the